Josje uh, Liefo en Klaas Wassenaar en Hallo. Mijn, dus, uh, Johan Jongepier. En zometeen hebben we ook nog Twan Manders. Ja, de enige echte, Niet die, die van, van 50, 50 plus, hè? Nee, ik ook weer zeggen. niet nee. die 50 plus, nee. Maar mensen nee. die die van 50 plus willen steunen, die kunnen ook doneren op Help Twan Manders. Ja, Help Twan, <laughs> twan <plus. laughs> Maar uh, daar gaan we zometeen allemaal over hebben. Ook over hoe je Twan kan steunen en over wat Twan allemaal gedaan heeft.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 naar de 108,21. Uh, ja. En het goud? Goud staat op 13,53 en dollar per ounce en dus, mm -hmm. uh, net als zilver hard op weg omhoog. Ja, hij is flink omhoog geschoten. Hè? Vorige week was hij net over de 1300 heen. Ja, in de loop van deze week stond hij op uh, 1337. Ja, ik denk dat dat ja, ja. te maken heeft met dat nieuws uit uh, China. Dat we uh, ja. bezig zijn uh, met die. Um... De dollar onderuit te schoppen. Ja, de dollar <laughs> onderuit schoppen, <het volk> ja. <laughs> <laughs> Wat dan ook, uh, ook te zien is aan de euro-dollarkoers, die staat ook inmiddels al middels op 220.2. Dus, uh...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 als ze dat gaan bijdrukken met de debt ceiling, dan ja, dat komt weer, gaat dat weer ten koste van de dollar. Dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, schuldenplafond. Ja, dus dat zullen we zometeen ook nog even behandelen dan. Maar uh, ja, we hebben ook nog uh, ja, olie, hè. olie, is daar nog iets uh, mee gebeurd? Wordt nog, uh, ja, wordt nog steeds gebruikt. 49, ja, wordt nog steeds gebruikt. 49,13, net de 150.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 op de 5000 krijg ik. Oh, dat gaat ja, nu lukken. de biologische grens ook, hè? 5000. Ja, ja, ja. Ik heb dus uh, precies in de piek goud gekocht weer. Oké, okay, met, met bitcoins. 4900 uh, dollar stond die toen. 99. Oeh, nou de weet de Belastingdienst het ook. Ja, dat geeft niks. <laughs> Daar moet ik toch nog wel mee regelen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja die weten nou dat je goud hebt. Uh. Ja. Nee, nee, maar Yoshi is het ja. allemaal kwijtgeraakt. Oh, ja, dat ja. had ik op Facebook.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 Toen deden de Chinese centrale bank uitspraak over de Bitcoin zelf. En ja. Dat ze het wilden verbieden en even later was het toch weer van, nou nee, oké, okay, uh, we willen wel nee, regels hebben, of, weet je wel. Nee, het gaat bijna gaan denken dat het een, een actie is om uh, goedkoop in te kunnen kopen. We willen wel inkopen als wij dat bericht op de markt brengen, dat daalt de prijs 10%. Ja, nou op zich is dat ja, toch zocht. Want ja. uh, volgens mij uh, als China uh, collectief zou handelen op het Bitcoin gebied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 Uh, om uh, via een private structuur uh, rijkdom in bepaalde handen te krijgen. Nee, nee, niet echt nee, nee. dat. Uh, <laughs> dus nee, op ja, zich... Met een 51% aanval, wat heb je daar nou aan? Dan moet nee, je een heleboel hele, miningcapaciteit neer gaan zetten. Dan moet dat je dat uh, tot ik, dat je 51% even hebt. Benoemen. En wat je dan gaat doen met dat met die 51%, is een paar blokken parallel minen. En dan kan je een aantal transacties vervalsen.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 Ja. En uh, dat, ik zeg ook niet dat steeds mee gaan doen. Dat verwacht ik ook niet. Maar uh, dat geeft wel aan hoe groot het is. En ik denk dat het sowieso zaten best wel veel mensen al klaar om uh, tijdelijk te verkopen. Want, hè, want er, er was een hele rally geweest. Dus het was volgens mij ook zo dat heel veel handelaar gewoon op het puntje van de stoel zaten. Van, Wanneer moet ik het verkopen? Hè, want ja, ik normaal is het weer, weer een keer terug. Dan, en dan en dat wordt het die 5000 getikt. En dan krijg je dus inderdaad dat, dat er ineens een heleboel mensen over elkaar ja. heen gaan vallen. Ja, ik, ja, ik wil nog wel.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 Uh, tot, uh, ...om geadopteerd om gebruikt te worden. Dat is een <laughs> beetje grappig, want de ECB die bezit geloof ik... ...die hebben geld bijgedrukt en 22% van alle staatsobligaties opgekocht... ...en de Japanse Trellebank heeft zelfs meer dan 40% van staatsobligaties <laughs> opgekocht... Ja, maar je moet dat vertalen, hè? dat betekent van eh, blockchain biedt ons nog geen mogelijkheid om cryptocurrency bij te drukken, ja. dus ja. wat dat betreft is het ja. nog niet een tool die wij goed kunnen gebruiken voor onze eigen doeleinden. Het trucje is dat je gewoon geld bijdrukt en dan allemaal dingen opkoopt om uh, de boel gaande te houden. Dat kan natuurlijk met crypto niet, dat is uh, een van de reden dat het zo goed is, en dat is inderdaad waarom zij er uh, niks, uh, niks gaan hebben, dus, uh, nee. maar ja, als zij dit niet uh, gaan proberen te coopteren, is het alleen maar beter toch? Ja, ze wachten nog tot Ben Benenki met zijn eigen token komt. <laughs> volgens mij bestond er al wel een kooi, maar ja, Dat zeggen ze mee. niet, dat ze die gaan co-opten. Co co co ja, dat is waar. Ik denk wel degelijk dat ze het willen co-opten. Co Overigens ja. bij het vorige bericht nog de, over die Chinese centrale bank. De, die, die beschuldigt dus die ICO's ervan dat het piramidespel was. Maar ja, <laughs> dat is volgens mij... Uh, is alles wat de centrale bank op de markt brengt is een piramidespel, toch? Klopt. Ja, in ieder geval... Uh, Um, kijk, uh, die, uh, als er een uh, ico pyramide is, doe je daar in ieder geval vrijwillig aan mee. En dat geldt voor de centrale bank niet. Dus dat is al een de... verschil, het voordeel van de crypto's.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 Zij willen gewoon in die bovenste tree blijven zitten. Ja, alsof de overheid zich echt maakt over piramidespellen. Ik bedoel, social security, AOW <lacht> <lacht> ja, dat zijn ook piramide uh, nee, piramidespellen. Dan zitten ze zelf in de bovenste tree. Ja, en dan, dan spelen ze het hele ding uit. En als straks uh, niemand uh, genoeg aan zijn pensio opgebouwde pensioen heeft, hè, of dat het naar 71, 72 jaar moet, ik noem maar even wat, dat soort dingen. Dan zijn zij nog steeds de essentiële pin in het spel.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 Ja, wat en, ik uh, dacht, in Noorwegen dacht, heb je natuurlijk ook zo dat, dacht, dat, dacht. dat je dat wijnmonopolie hebt. Dat de drankverkoop die wordt door de staat ja. geregeld. Ja, het is ja, Holland Casino heeft uh, natuurlijk ook een monopolie. En, uh, ik mag geen pokertoernooi organiseren waar mensen voor 15 euro mee kunnen doen. Maar uh, want dat zou dan, uh, als mensen zomaar dat uh, toernooi gaan organiseren, dan uh, dat wekt gokverslaving in de hand. Uh, terwijl ja. poker al geen gokspel is, dat is een behendigheidsspel. En je, al bij Holland Casino kan je pokeren, maar dan moet je toch wel minimaal 150 euro naar binnen. Anders dan en, uh, heb je nog kans dat je zo klaar bent. Uh, dus dat is eigenlijk veel gevaarlijker. Dus dat uh, is natuurlijk een onzinreden. Maar de overheid verdient daar uh, heel veel geld aan. Uh, alhoewel ze wel het presteerde om een paar jaar geleden uh, verlies te draaien met het Holland Casino. <laughs> ja, Omdat ja, ja. Oh, uh, Europa heeft beslist dat het Holland Casino moet worden afgestoten. Klopt, dus dat ja, de ja, ja. mag niet langer. En dan worden dus de cijfers gewoon gemanipuleerd voor de verkoop over een aantal jaar. Ah, ja. Dus ik denk maar, dat. Het dan... doen ze dat dan? Want dan gaan ze de cijfer. Als je de winst omlaag mag. Uh, manipuleert, dan verkoop je het voor heel weinig. Je kan ja, dan kan niemand het voor dezelfde. heel weinig opkopen. Ja, natuurlijk. Ja. Vriendje. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, ja. ja, maar... ...Sofia-Tunie uh, uh, op de recap-toestanden, zeg maar.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 Ja, dat vind ik maar eigenlijk eens schokken, dan investeer je eigenlijk in iets ja, dat wat waarschijnlijk uh, wat gaat opleveren. Ja, bij een staatslot staat krijg je of uh, weet het, een obligatie krijg je ook altijd je geld terug. <hums> ik weet niet wat het waard is, maar je krijgt het wel terug. Ja, ja, kan, ja, ja. Je, je reed mee afwegen, maar je krijgt het wel terug. <hums> ja, ja, ja. <hums> ja maar dat, dat is inderdaad een punt. Want als jij, uh, daar zeg je nog niet, als jij gewoon je geld houdt, heel veel mensen die hebben gewoon wat geld opzij gezet, maar dan gok je eigenlijk ook. Als ja je gewoon uh, voor eigen zekerheid uh, 5000 euro opzij hebt gezegd. En dan gok je ook dat, dat, dat je daar nog wat mee kan op een gegeven moment. Ja, en sowieso en... opzij gezet. Wat is opzij gezet? Ligt het contant onder je bed? Dat doet als het er niet de toe. Bank... Nee, dan uh, doet het wel toe. Want als het op de bank staat. dan is het er eigenlijk niet. Nee, het is ook weer een belofte. Ja, ja dan kan het nog slechter aflopen, wou je zeggen. Ja, en dan ja, kan veel, zomaar veel iemand die, die 10% regel uitvoeren. en dan staat er nog maar 4500 op. Nee, ja, er staat er überhaupt dan... niks. Dus een, een, een... Nee, als ze dan ja. willen ophalen, dan krijg je niks uit het automaat.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 Of iets zulligs, en taart, ja. dat soort dingen. Ja, heb je, snap je wat ik bedoel? Ja. Sommige van die loterijen of de POSCO-loterijen, weet ik veel. Dan moet je elk jaar weer opnieuw, uh, moet je weer even overmaken. hè yeah? dan is, mensen spelen mensen vaak voor een bepaalde tijd. En dan, soms, het, dat, ik weet niet of dat echt zo is, hè? soms is het ook kostmatig, uh, uh, lijken ja, dingen toevalliger dan ze zijn. Maar kijk <laughs> van die berichten, en heb je alles wat goed? Ja, ik heb een taart gewoon en zijn de hm? mensen doen er elke keer mee voor weet ik veel hm? geld en dan winnen ze een keer een taart of ze winnen een tientje. Dat eigenlijk ook duur is zo'n lot dan om mee te doen en dat is vaak dan meer dan een tientje. Ja, dat, dat vind ik sowieso euh... raar. Als, jij, als je een prijs zit, die minder is dan je lot, dat vind ik. Ja, ja, ja, ja. en dat schijnt dus gewoon te kunnen. Ja. En dan denk ik, koop alsjeblieft gewoon <laughs> iets anders ervan. Of koop een aandeel in een startup of zo, weet ik veel. En wat eigenlijk een ICO ook is.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 James Dyson Awards, ik weet niet eens wat dat is, maar... Uh... Wat cool, hè? Ja, en ja. James Dyson is degene die die, die stofzuigers uitvindt. Uh... Oh, oké, oké, oké. Daar was was ook ook nog een bericht over. Maar uh, ja. zij had uh, die prijs gewonnen, oh uh, hij, ik weet niet, heeft die prijs gewonnen en hij, hij heeft die prijs gewonnen met een digitale munt die offline is. Ja, het gaat om de, de A-Coin, of de A-Coin, um, dat is een Bitcoin-alternatief, staat hier, dat kan worden bewaard op een speciaal kastje wat draadloos is gekoppeld aan een bijbehorende smartphone.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 Ja en dat is, dat is gewoon gaaf, als je gewoon helemaal geen kennis hoeft te hebben, dat gewoon, het, moet eigenlijk, het, het gebruik van die app moet eigenlijk het ingewikkeldste zijn wat aan deze hele transactie, mm -hmm. nou, en dan is het uh, gaaf. Het klinkt voor ja, mij uh, een beetje een met uh, vingerafdruk, mm -hmm. ik weet niet of je, die mensen die Tresor kennen ja nou een Tresor met vingerafdruk, dus ja, zo interpreteer ja. ik het. Ja zo lijkt het dan een beetje, maar dan is het een aparte coin. Dus wat ik me nou afvraag, wat dat dan weer toevoegt. Maar eh, ja. Ja, maar als maar een Trezor kan je natuurlijk gewoon. Die zit de hele tijd online en aan de chain vast. En als je daar wat op hebt staan en je. Nee nee nee, dan komt, nee, nee, nee, nee, nee. Dat zijn cold wallets. Ja, maar als je een transactie ja, ja, plus... wil maken, moet je wel online. Ja, ja dat wel. Maar als je hem in de kast oplegt, is dat niet. Uh, dan is niet of, uh, verbonden. Nee, maar daar, daar wordt het niet meer privé van natuurlijk. Dat, dat je hem offline kan halen, die Trezor.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 En dan post die hem eigenlijk op bij bitcoin, maar die kan hem zelf ook weer doorgeven aan iemand anders als een getekende transactie. En die kan er bijvoorbeeld een gedeelte van afhalen en hem dan doorgeven. En zo kan het pas na een heleboel passeringen weer op de blockchain. Dat geld zeg maar rollen. Ja, ik denk dat dat het idee is, dat uiteindelijk iemand hem weer post en de transactie maakt, maar in de tussentijd.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 Nou ja, daar zitten we dus uh, bij, uh, bij uh, Bitcoin je ook aan te doen? Die uitbreiding, dat Lightning, dat, is ook, uh, dat heet ook off-chain solutions, zijn dat. Ja. Dus, uh, maar oh. Ga je dash offline doen? Of? Uh, ja. Nee, er zijn nog, er zijn nog niet te Je veren. kan wel je, je dash wallet offline halen, maar offline betalingen. Ja, je kan een papiertje natuurlijk aan iemand geven. maar... Ja. <laughs> ja. Nou, in, in principe, als jij een, een papiertje geeft met je private keys.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 Als je gewoon kijkt wat erop staat, dat is anoniem. Maar je moet ook nog iets dan hebben... Daar heb je wel als internet voor nodig, dat bedoel ik te zeggen. Ja, ja. Je ja. Adres, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar ja. ik bedoel, je kan een papiertje met een private key bijvoorbeeld, die kan, net zoals een fysieke internetpunt, die kan je een heleboel keer aan elkaar doorgeven als betaling, zonder dat je online hoeft te gaan. Uiteindelijk oh, ah, kan iemand dat, zijn die hem, die, hem, uh, die hem dan gebruikt. Hebben. Een systeem dat als een munt werkt eigenlijk, dat is gewoon gaaf, dus dat het wel zeg maar een cryptocurrency is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 Ja, dan, dat is natuurlijk ja, maar onhandig. ik denk dat dat een, een challenge is, een, een, een soort, dat is meer een soort uh, intellectuele challenge. Nee, ja, maar dat het? is volgens mij wat hier wel opgelost is in dit ding. Ja, dat gewoon, als jij zo'n getekende transactie hebt, kan je daar gewoon een gedeelte van weer doorbetalen aan ja. iemand. Ja. En die, hoeft, die, ah, hoeft alleen, die moet dan wel kijken op de blockchain natuurlijk, of er wat op staat, maar die hoeft niet...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 verbiedt reclame in de metro voor uh, ongezond eten. Ja. Ja, dan gaat het bij mij dus meteen de alarmbel hinkelen. Wat is dan ongezond? Ja, uh, uh, uh, waarschijnlijk geen kolenlui. Uh... Ja, het is natuurlijk tijden heeft, heeft de overheid en ook de wetenschap heeft mee meegedaan. Bijvoorbeeld met uh, heeft Vet de oorlog verklaard. Ja. Ja, en toen is iedereen van boter overgestapt op margarine van Unilever. En, en overal eten ze suiker in plaats van vet, om de verhoudbaarheid. Ja, ja inderdaad, ja. suiker. En de suikerlobby is natuurlijk ook heel goed vertegenwoordigd.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 Eet gezond eet een appel, maar wat is nou gezond aan een appel? <lacht> kan iemand mij dat vertellen? Er zit vrij weinig vitamine in en heel veel suikers. Dus, ja. uh, sowieso vroeger, ik weet dat voor die kleine, was het altijd groente en fruit moest je eten. Maar je wordt nu alleen nog maar vergroend, omdat ze er eigenlijk achter zijn van oh wacht, als je nou, voor fruit, fruit eet zit allemaal suiker en de meeste mensen krijgen ja. al veel te suiker binnen. Ja, uh, yeah. ik, ik ken eigenlijk alleen de variant uh, vrij veilig neukenappel. <lacht> <lacht> <lacht> ik ken de... Ja, dan heb je een appelmoes. Uh, nou heb ik een verhaal over iemand die dus met een appel in het ziekenhuis is beland. Oké, okay. dat, dat wil ik wel horen. Nee, nee. <laughs> kan er wel een artikeltje opzoeken op het internet. Maar. In het verkeerde Uw, mag gaatje. Doe gaat maar even start? door. Er uh, uh. ah, ah, zijn dat ook is. mensen doodgegaan aan een overdosis met vitamine. Ook in het verkeerde gaatje gestapt. <laughs> <laughs> dat is de reden dat die stopzagers minder vermogen moeten hebben, denk ik. Ja, de eerste hulp. <laughs> Probleem. Ja, nee, goed, ja, in ieder geval, uh, ja, ik willen we nog iets zeggen over dit bericht, of? Uh, ja, graag. Wat wil je zeggen erover? Dat nou, was eigenlijk het gericht over, tot kinderen, tot 18 jaar. Ja, ja, ja. Dat was de essentie, want uh, ja, die hebben geen ouders of andere mensen in hun leven die ze uh, fatsoen eten kan geven. Ja, die die volgetrouwde reclame. Nee, maar dit dus ja, dus gaat toch geen reclame over de, in de metro, waarom, wat heeft dus, het met kinderen dus, te maken? Dan? Ja, dus het is aan ons om de metro reclame aan te pakken. Voor de kinderen, dat snap je toch wel. Voor de children. Children. children. Oh, the children. Ik ik had ik heb het vandaag nog niet gedeeld, maar ik wil het snel even nog zeggen. Er was vandaag zo'n filmpje van zo'n drone. Die, uh, die kan ook dingen pakken. Ja, en, uh, rondvliegen.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 Hier zit dus de gemeente is partner van de Alliantie Stop Kindermarketing. En werkt aan het weer van reclame voor ongezond producten gericht op kinderen. Ik vraag me af wat dat nou weer voor club is. Ja. Wat, wat zit hier nou weer achter? Dat dat is, ik een agenda. De de rechtsindustrie, komt dat, van, uh, eh, van unilever en zo, die dan zeg maar, uh, een soort vrijwillig vrijwillig uh, uh, initiatief om uh, zeg maar dat ze niet weer al die ongezonde troep met suiker en zo op kinderen markten. Volgens mij is het ja, dit, is net als met alcoholreclame, volgens mij. Wacht, ik heb het even als het verboden wordt, dan is het juist extra aantrekkelijk voor kinderen. Het is van uh, onder andere UNICEF, Diabetesfonds, Gemeente Amsterdam, uh, De Hartstichting, Obesitasvereniging, Gemeente Rotterdam. Oh, ah, mooi, betaal er ook aan mee. <lacht> Helemaal top. Nou, <lacht> ja, leuk om erachter te komen. Dat, uh, ja, het je hebt soort... gedaan, jongens. Via dit... drie routes wel, betaal ik er aan mee. Nou, ik woon in Rotterdam, dus als de gemeente hier aan mee betaalt, dan betaal ik uh, via mijn gemeentelijke belasting aan mee.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 En uh, op een gegeven moment was... Ketchup was een groente voor scholen. Ja. Uh, ja. te, te terwijl, terwijl het van de tomaat komt. Een tomaat is een nachtschade. Dus dat is een, een, eigenlijk een... Uh, ja, ja, een patant is, de is de... natuurlijk eigenlijk aardappel. Dus als je dan in Amerika eet nog die fries met ketchup... Uh, maar eigenlijk is dat gewoon een gevarieerde groenteschotel. Uh, <laughs> maar niet zo, niet zo heel gevarieerd. Want aardappel is ook een nachtschade. Oh, oké. Okay. Ah, kijk, als je maar als dus heind, het met je naar, de, naar de universiteit toe gaat... Dan kunnen ze dat er best wel uitkrijgen. En die gaat het terug de school...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 Okay. Uh, het verbod valt samen met een nieuw reclamecontact voor metrostations. Daarin staat dat jongeren. Uh, wat stond nou ergens? Ja, het, dit is het van de dingen van de, van de overheid. Maar uh, de... ah. ja, goed, maar uh, ja, in kwam de tijd en van die staat trappelen, we moeten we nog even snel doorgaan. Oh ja, al, ja nog zo'n betutelbericht. Uh, alleen nog maar water drinken op school, jongens. En cola light. Ja, dat is in het uh, Noord-Brabantse Tilburg. Dat uh, is een uh, basisschool. Mag je alleen nog maar water drinken.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 En, er staat er een van de ouders die zegt... Uh, ...we mogen nog geen liga-koekje meenemen. Niks. Je kunt je kind niet verplichten om water te drinken... Als, dat, ...als het dat niet lust. reageert zijn vader boos. Dit begint op een gevangenis te lijken. Ja, dat is een hele goede constatering. Ja, ik. inderdaad. Nee. <laughs> wordt steeds duidelijker dat het eigenlijk een gevangenis is. Nou, ja. Ja. De school die heeft ook een mening over de liga. Want die zei... ...de directeur van de school... ...hetgeen dat kinderen meenemen wordt steeds zoeter. Toen ik naar school ging kreeg je alleen een droge liga mee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 Als, de, als, de, als in het artikel had gestaan. de moddervette directeur. <lacht> dan, weet je, dan weet je ook meteen wel dat hij in beslag genomen spel door mij gaat. Ja, die zit daar al die marsen naar binnen te werken. Ja. De moddervette directeur. Oh, ah. zei dat hij vroeger alleen maar droge mee kreeg. <lacht> en die is getraumatiseerd. en Die wil niet zo'n ja. frustratie. Ja. En, uh, is zit geen Ja, en dat, is nog zo'n subtekst.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 Nee, ja dit, dit is natuurlijk de Liga erin. Dat vind ik wel verdacht. De, de directeur vertelt over zijn droge Liga, ter, terwijl hij twee snickers erbij ja, zet. Dit is ook niet nieuw hè. want in Amerika was het natuurlijk zo dat Michelle Obama die begon zich met de, met de zaak bezig te houden. Met de schoollunches. En het was ook vreselijk, uh, vonden die kinderen. Want we kregen inderdaad alleen maar broccoli. En het uh, was ook allemaal. Uh, ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je kinderen vanaf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 good things in life index dat gewoon eens in de zoveel tijd kijken wat de good things in life kosten als jij hem wilt bijhouden voor mij Klaas dan ben ik, ik het prima he? ik wil het wel in Bulgarije bij, bij, bijhouden uh.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 als dus. je dan zeg maar vraagt van mag ik even, maar ik moet echt heel nodig ergens, dringend ergens naartoe, mag ik dan echt niet even van terrein? Nee, dat je je ziet dat we het beter moeten doen. <laughs> ik maar in je hok? Maar je krijgt zo onderdanen verschillende klassen. Hè? Ja. Ja, als je heel hard dat... werkt, dan kan je een onderdaan eerste klas worden. Ja, ja dan, dan klink, kun je er een beetje sentiment op opwekken. Want in heel veel uh, gradaties van ons onderwijs uh, ja, wordt, wordt gewoon heel matig met uh, prestatie omgegaan. Als, uh, als iets te moeilijk blijkt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 Amerika is aan het voorland. Nou, daar heb je in bepaalde regio's van het land, daar uh, wordt uh, de helft van de kinderen wordt, uh, permanent gedrogeerd. Ja. En ze, uh, door het schoolsysteem te krijgen. Ja. Dat gaat echt om grote aantallen. Ik weet niet of dat waar is, maar... Ja. ja, vrij ja. rechtstable bronnen die dan echt... Dat ging om tientallen procenten ja. van jonge kinderen die gewoon dagelijks chemicaliën uh, krijgen in grond. Hey, even...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 Ik denk dat het eind, de endgame, is gewoon een soort... Apathische, extreem. een aan het schat legt. Ja, precies. Extreem ja. arm, waar in zoveel mogelijk mensen op puur uh, sustenance-based leven. Ja, je hebt een Krijg, basisinkomen, zeg maar. En je ja, kunt daar de hele dag naar de televisie. Precies, en dan kun je ja, alleen al dat goedje waar jij het over gaat. Die 75 cent, waar je de hele dag op kunt keren, dat kun je er alleen nog maar van kopen van je basisinkomen. Ja, en, en dan is er een kleine groep van de Wat mensen nou? die steeds...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 waardoor jij dat met 500 Watt kan. Als je dan zorgt dat niemand meer, meer dan 500 Watt mag kopen, dan heb jij de enige goede stofzuiger. Ja. ja, precies. Ja, dus dat is wat, wat je eigenlijk bedoelt dan, toch? Ja, ja. precies. Ja. Dat is de volgende stap. Ja. De stap voordat je gewoon zelf met een rietje... Ik vind en ook dat wordt alleen maar bezig mag, van mag die, kopen van maximaal 10 centimeter breed. <laughs> Want anders gaat het vegen veel te snel. Als ik... <coughs> maar, maar kun dat je stofzuigers ook opvoeren? Dat, je, dat is Brommers.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 Ja, het, uh, het hele gemeente, van, een ambtenaar van de gemeente Tiel was even het bijster. Een beetje verdient, overactief, hè? Uh, he? uh, het hele bouwarchief van 1945 tot 2010. Oeh. Dus dat is ook wel... Uh, Met alle vergunningen, ja. hè? Dus dan, nou, nou zijn, hebben die huizen eigenlijk allemaal geen vergunning meer. Nou, denk dat ze gelijk ingestorten nou. Het staat hier nadat hij het heeft uh, gedigitaliseerd, heeft hij de papieren versies vernietigd. Uh, misschien dacht hij dat dat de bedoeling was, maar, ja. nou, maar dan kan je ze wel weer uitprinten, lijkt mij.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 Nee, ja, ja, het is iets te groot. Alsof je dat niet gewoon even kan, digitaal kan schalen ja, of zo. Toch al ja. En dan moest ik naar een fotograaf aan de andere kant van de straat. Die speciaal voor de Nederlandse ambassade zat. Om daar pasfoto's te maken die <laughs> wel volgens ja, Ik kon er geen verschil tussen zien. Maar zei het natuurlijk wel. Hey, misschien is het leuk als we dat Spaghetti Monster hierachter doen. Oh, dan doen we dat meteen. Uh, kom maar met Spaghetti Monster bericht, uh. Ja, uh, kijk, uh, en dan ben jij ook uh, met je vergiet op de, foto, op de foto geweest daar in Thailand, of dat niet? <laughs> <laughs> Ik kon daar geen vergiet vinden, maar... Uh, <laughs> maar wat was het Spaghetti Monster dan? Uh? Ja, nou, dat... Het is een bericht van RTL Z uh, met de titel hoe aanhangers van het Vliegend Spaghetti Monster de ambtenarij horen dolmaken. Dus, het uh, uh -huh. is al wel bijzonder dat het bericht geschreven is vanuit het perspectief van de ambtenaar. Dus het gaat er niet om zeg maar dat wij aan, door allerlei hoepels moeten springen om papiertjes te halen van de gemeente en uh, foto's te laten maken. Maar nee, dat is, de ambtenaar is eigenlijk een soort slachtoffer van mensen die het enorm moeilijk doen om... Uh,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 Ja. Sinds een paar jaar ook in Nederland is, ik ben er zelf ook lid van. Bastafari ben jij? Ik ben een uh, Bastavari, ja. man. Ja, uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hoeveel ruten moet jij per dag doen? Of, uh... Er zijn acht uh, liever <laughs> nietjes. Hoeft, <niks, laughs> hoeft, <niks, laughs> hoeft niks, Er zijn geen, geen geboden inderdaad, geen tien geboden, maar wel acht nietjes. Maar dat is dus al jaren een strijd, uh, dus uh, in verschillende landen zijn mensen met zo'n foto, foto geweest. Nou, die staan op de paspoort en zo. En nu is dat in Nederland ook geprobeerd, en, nou, daar zijn er de zaak van geweest, meerdere keren. ze het geweigerd hebben. En, uh, op een gegeven moment zeiden ze van ja, maar het is geen, geen echte kerk, weet je wel. Dus het is geen officieel erkend uh, geloof. Geen officieel geloof. Toen hebben ze zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als officiële kerk. En sindsdien, uh, sindsdien ben ik ook daar uh, lid van. Ja, dus uh, nu zeggen ze dan van nou, ik ben lid van die kerk, dus het is officieel geloof. Maar nu zeggen ze dan weer ja, maar dit is geen echt serieus geloof. En dat is niet officieel voorgeschreven. Terwijl dus ik me afvraag van iemand die zegt ik ben moslim en die komt met een hoofddoek op. Waar in de Koran staat dat? En, uh, en hoe is dat gelinkt aan jouw officiële moskee? Ben je ook lid van een moskee? Werkt dat zo?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 ...als ik op een verjaardag ben, weet je wel, dat ik gewoon even mm -hmm. een schiettas haal... ...en dat ik dan, als ik dan, nog maar, naar de rechtbank kom... ...dat ik dan zeg, nee, die heb ik altijd op, kijk <laughs> ja. dat is een ik doe dat je hebt van de afgelopen 2,5 jaar... ...waarop ik elke keer... Ja, ...hier en ben ik de toch een de hier, uh, ...hier ben ik op het vliegveld uh, van <laughs> vakantie... ...en hier ben ik, uh, zit ik bij mijn oma op bezoek met mijn op en, uh, ...en dan dacht ik dat we er dan niet meer omheen kunnen. Mm. <laughs> ja, ja. ja. Ook bij het vliegveld door de metaaldetector heen en de scanner en zo. Vergiet in ja, je hoofd? Ah. Nee, nee, dat nee, kan mijn hoofddoekje niet afdoen. Ja, ja ja, dat, of dat je met heel veel kinderen aankomt zetten die ook allemaal vergiet op hebben. En dat je dan zegt van kijk, ja, want op ons kleine hoofdje doen we ook deze. En dan is het ook condoom met een soort vergietje. Hele kleine vergietjes. Hele kleine vergietjes. Ben benieuwd wat Clown Bas hierover te zeggen, heeft. te spreken? Hij is vertrokken. <laughs> ah, dat is wel de meest libertarische clown die ik ken. Ja, ja, ja. Ik uh, was een bij een of andere iets in Arminius hier in uh, waar, waar het over ging, het debat of zo En, en toen uh, bleek hij er ook in de zaal te zitten en toen stelde hij ook een vraag uh, aan iemand op het podium. En dat had ermee te maken, het ging over subsidies en zo. En, uh, heb ik later nog eens op internet op te zoeken. Maar daar zijn ze echt, uh, uh en Adriaan, Bassenaat, zijn allebei, uh, echt tegenstander van al die kunstsubsidies en zo. Die hebben gezegd, ja, doe ja. maar gewoon zelf rooien. Al. Als er geen vraag naar is, dan moet je wel wat anders gaan doen. Dat vind ik dat wel het. cool. Ja. Want daar maak je natuurlijk alles behalve populair mee in die uh, kunstsector. Uh, ja. Ja. ja, ze hebben er gewoon scheid ja, aan. Ja, hij is best wel een libertariër, Bassi. Ja. Ja. Nou, ik denk dat hij best wel gewend is om gewoon te werken voor zijn geld. Ja, ja, dat zijn ja. dat Ze zijn gewoon hebben het allemaal helemaal zelf opgebouwd vroeger. Klaas, dat hij ja. niet van een basisinkomen op uh, 75 cent per dag uh, Soy and Green leeft. Ja. <laughs> en met een barcode op zijn hoofd gestampt. Nou, <laughs> ik, ik, ik heb wel eens oude shows gezien van Bassi en Adriaan. Toen ze, allebei, ze waren allebei acrobaten. Ja. Uh, kijk, wij kennen Bassi. Uh,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 Volgens mij zei Basie toen, ik weet niet of we hetzelfde fragment hebben gezet... ...maar met subsidies creëer je luie kunstenaars. Ja. Zei creë je, ja, ja. creëert kunstenaars die tot 12 uur op hun nest blijven liggen. Ja. <laughs> en dan uh, lekker gaan lopen toeteren dat ze kunstenaars zijn. <laughs> Zoiets. Ja. Ik weet niet zo ze preciezer worden, maar dat ze... Soort... Ja, daar komen het wel op ja. neer, ja. ja. Maar we moeten even, jongens, de vaart erin zetten. Want uh, het van, uh, loopt nog steeds te trappelen. Ja, politie. We gaan nou even naar de politiebericht, hoor. Politiebericht. Politiebericht. Daar heb ik geen jingle van. Een taakstraf geëindigd. ...tegen oud-staatssecretaris uh, Linschoten. Kent u die nog, nog, nog? Om belastingfraude. Ja, dat is geen politiebericht. Daar komt hij na. <laughs> ja, dat is een uh, belastingfraudebericht. Daarna oh. ja, gaan we het hebben over belastingontwijking. Van. En daarna hebben we heel veel politieberichten. Uh, wie, wie van jullie kent deze staatssecretaris? Ja, ik heb hem nog meegemaakt wel, ook. Oké, okay, uh, welke <laughs> tijd was die? Ja, uh? yeah, Robby Linschoten. Kabinet uh, en Haal of zo? Nee, wel later. Ik heb hem ook nog ja.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 Dan is het serieus. Dat doen ze niet zomaar bij zo iemand, laat ik het nee, zo nee. zeggen. Ja, dus alleen als ze echt denken van nou, als ze echt vrij spreken dan, dan staat het echt Dat kan echt niet, dan komen we niet meer weg. Dus uh, dat zal er wel van de hand zijn. Ja, 100.000 euro zeggen maar, uh, ja, ze. Ja, uh, bij inkomstenbelasting zijn ze heel erg. Als je een paar keer je verplichte zorgpremie niet hebt betaald, wat moet je dan als normale burger ondergaan? <laughs> uh, nou, Die moet je dan een stokslager krijgen? Dat weet dat ik niet dat weet ik dan toevallig weer. Ik ook. Ja, dat heb je wel eens oh. meegemaakt hoor. Ja, je moet zes maanden niet betalen. En dan ja. krijg je een bestuursrechtelijke boete van 154 euro. Zo. 130% van een normale tarief gezet, dat volgens mij. Okay. Elke ja. keer als... van, het van de gemiddelde normale premie. Ja, precies. Ja. Elke keer als ik met een journalist praat, dan zeggen ze: Oh, dus jij betaalt geen zorgverzekering. Dan zeg ik zeg: Jawel, er wordt elke maand gewoon een bestuursrechtelijke boete op mijn nummer gezet. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ik betaal hem gewoon.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 Vervolgens uh, zijn ze daarmee gestopt. En het zijn al die mensen die die commissie hebben gezeten, die hebben allemaal bedrijven opgericht, inclusief de voorzitter van de commissie, die dus bedrijven helpen om zich door die enorme maas van ingewikkelde wetten die hij zelf gemaakt heeft heen te werken. Ja.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 <laughs> Normaal krijg ik alleen maar softball-vragen toegeworpen als machthebber, maar nu krijg ik opeens een hardball mee in mijn uh, ja. Een echte vraag. Ja, en nee. in, uh, die hebben dan nog ook gewoon, die dit, dat voor zichzelf recht met, ja maar ik ben wel degene die, er, die precies weet hoe het in elkaar zit. <laughs> Ja, ja ook... ik heb het zelf gemaakt. Ja, hij ontkende het gelijk en zegt, zo... nee, het is niet zo dat ik daar profiteer van mijn argument ja, dus, uh... ja, dat is iets. Ja, ja, ja, ja, ja. we We kunnen beginnen met antwoorden, zeg maar. maar de, de pauze was veelzeggend, de pauze ja. die er even tussen zat. Ik vind geel een mooie kleur, want dat, dat is een heel eigen vraagversint om dan een antwoord op te geven. Ja, ja. Dat is een goede vraag. Maar wat u had moeten vragen is, en dan een hele andere vraag. Nou, had, Mitt Romney zei een keer tijdens een van die debatten en de verkiezingen, dat werd iedere keer vraag dat hij ging heel iets anders zeggen en toen zei je, um, ja, maar dat, u, uh, dat is niet uh, het een antwoord op de vraag, zei hij. ja luister, u gaat erover wat u wil vragen, maar ik ga over mijn antwoorden. Ja. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Ja, ja daar heb, heb je echt lef hoor. Dus, zeg maar, dat is geen enkele schaamte als je dat zegt gewoon. Ja, het gaat er denk ik ook vooral om dat je het glashard zegt zonder enige schaamte, want ja. de mensen pikken de emotie op en niet de inhoud. Ja. Die zeggen, oh, zodra je angstig overkomt, je uh, uh, uh, schichtig, dan weet je ook die zwak die uh, gaat eraan. Waar je zich ook keihard glashard ligt uh, ja, dan denken mensen van nou ja, uh, het is ja, gewoon dat een mening. Dat het voordeel bij middenomd, want die is zo geprogrammeerd dat dat uh, heel geloofwaardig overkomt. Mm, en, ja. uh, dan doen ze gewoon de kabeltjes uh, aan de achterkant in zijn hoofd uh, een beetje aanpassen en dan dan uh, <laughs> <laughs> even de laptop in zijn reet, en dan uh, even de ja, even, even, uh, terminal inloggen en dan uh, je kunt dus gewoon uh, de gelaatuitdrukking een beetje veranderen de komende 20 minuten ofzo. Ik zie wel trouwens dat uh, Linschoten uh, over een paar weken, uh, is. Het misschien een beetje een oud bericht, maar die moet ook zijn huis uit waarschijnlijk. Dus, uh, Dan kan hij naast de gewoon. Op doen. al zijn bezittingen is beslag gelegd. En, uh, dat is verkocht ook dat huis. Misschien had hij uh, ja. iets over het libertarisme gelezen of over het van Manders gehoord en dacht hij, shit hij heeft gelijk en laat ik mijn leven gaan beteren. Ik ga iets in de private sector doen. En toen dachten zijn oud-collega's, nee dat gaat niet gebeuren.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 Ik denk, wat hoor ik nou de hele tijd? Ja. Het was dan Mandersjes op te trappen. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, hier is uh, Twan. Hartstikke idee. Goed, inmiddels bij ons aangeschoven is de voormalig voorzitter van de, van de Libertarische Partij. We kijken ook nog voormalig directeur van het Haagse Juristencollege, Twan Manders. Ja. Goedenavond. Goedenavond. En uh, je was deze week bij Jan de Belastingman. Nog steeds de tv-persoonlijkheid dus? Uh, ja, da daar heeft het alle schijn van. En natuurlijk uh, nog steeds de Libertarische Held uh, van Nederland. Dankjewel. Uh, uh, laten we eerst even gaan hebben over jouw optreden bij uh, Jan de Belastingman. Wat vond je er zelf van? Ja, nou, gezien het feit dat het publieke omroep was en zelfs uh, de VARA uh, of IN-VARA uh, was, um, uh, en gezien mijn eerdere ervaringen met, uh, met Nederlandse media en ook het Nederlandse publieke uh, omroepen.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 negatief uitlieten over blaskomtwijking, maar dat, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, dat, had veel erger gekund. Dus, het algemeen uh, lieten ze ook mensen aan het woord die toch uh, wat minder bevoordeeld waren, die wat, uh, die, die zonder al te veel negatieve woorden gewoon beschreven hoe blaskomtwijking werkte, wat de mogelijkheden daar zijn. En dat, uh, dat, uh, ja, dat, daar was ik al aangenaam over verrast. Ja, wat ik zelf uh, niet zo prettig vind, is dat er dan heel veel tijd wordt besteedt aan uh, dingen die er niets mee te maken hebben, zoals straatinterviews en, uh, en, en hoe, hoe die opstaat dus om zijn eitje bakt en dat soort dingen. Maar goed, dat schijnt erbij te horen allemaal tegenwoordig.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 Zeg maar een beetje dreigende gebeuren van of het wordt angst in boezemen. Hij, wat hij zegt is, hij zegt dus van ja, ik weet niet of ik dat wel durf, want dadelijk zit ik in de cel. Maar wat het natuurlijk eigenlijk bedoeld is, dat is naar ons gericht. En hij zelf is een ontvanger van belastinggeld, want hij werkt voor de publiek voor de staat ja, ja, ja. Dus dat eigenlijk klinkt, klinkt het al op mij als uh, betaal het maar gewoon, want anders kan ik niet meer heen en weer vliegen. Toen krijg je naar Bermuda. <lacht> ja.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 Ja, dat we ja. dat allemaal vinden <laughs> hier. Niet al. Ja, in ja. Deze, ja. deze. In deze. Ja, ja. In café Libertaria wel, ja. Ja, belastingontwijking is een morele plicht, toch? <laughs>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 Oh, <laughs> zoals ik eh, ook al zei in dat, dat tv-programma, de meeste kantoor die helpen buitenlandse bedrijven om buitenlandse belasting te ontwijken. En eh, doen dat door in Nederland verder zo die dan een heel klein beetje belasting betalen in Nederland en, en, daar, en daarmee heel veel belasting in buitenland te ontwijken. Wat ik deed was het uh, spiegelbeeld. Ja, dus ik hielp Nederlandse ondernemers om, buitenlandse, om, om gebruik te maken van het buitenland, om daarmee Nederlandse belasting te ontwijken. En dat kostte dus het geld. En bovendien uh, was ik natuurlijk ook iemand... die geen blad van de mond nam. Uh, en, en in alle interviews uh, zei ik dingen als... Uh, Belasting is gelegen voor de, overheid de is een overheidse organisatie en belastingontwijking is een morele plicht. En het gevolg daarvan is geweest dat... Uh,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 En dat, is, uh, dat is dan blijkbaar de conclusie. Maar goed, uh, er is nog steeds geen, uh, geen uh, inhoudelijke behandeling van mijn uh, rechtszaak. Die Komt waarschijnlijk ook dit jaar niet. Uh, al die tijd het boven, hangt het wel boven mijn hoofd. Ik heb ook uh, tot voor kort een, een proefsgebod gehad waardoor ik niet mocht werken in de financiële sector. En dus uh, dat is een hele forse financiële strop uh, geweest. Uh, dat heeft mede ook geleid tot mijn privé-fiesement. Uh, dat nog uh, dat steeds niet opgeheven is. Dat is nu al uh, meer dan twee jaar geleden uitgesproken. Maar als wordt zoiets binnen anderhalf jaar weer, uh, weer afgewikkeld bij een natuurlijke persoon.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 Uh, die die rol van GoFundMe uh, overneemt en uh, die website die is inmiddels klaar, die heet uh, helpmanders.com en dat uh, is aardig om uh, mij aan te bieden om uh, dit te, aan bod te laten komen in Vrijheid Radio. Dus ja, Ik noem de... nog even een keer die website voor degenen die het gemist hebben. helpmanders.com en ik zal hem op de website zetten. En misschien leuk om dan ook banners te doen. Dat andere mensen die luisteren die ook een website hebben. Dat ze dat ook even doen als reclamebanner op de website kunnen doen. Dus bij deze. <laughs> ja, ik wilde nog even een aanbod doen uh, voor die um, inzamelingsactie. Dus uh, ik weet niet of er naar aanleiding van deze uitzending. Uh, of er mensen zijn die zitten luisteren luisteren. Die denken van ik wil ook wel uh, dit uh, goed initiatief steunen. Dan uh, wil ik uh, uh, de donaties die daaruit voortkomen wel verdubbelen. Wel met een maximum van 100 euro. Dus... Uh, uh, maar gewoon om even een, ja, zetje aan de actie te geven. Dus als je geld doneert naar aanleiding van uh, dat je dit hebt gehoord bij Vrijheid Radio, zet, uh, zet even erbij dat het, ja, uh, yeah, dat je het hier hebt gehoord. En dan uh, zorg ik ervoor dat dat tot een maximum van 100 euro uh, verdubbelt. Nou, dan kan ik ook nog wat zeggen. Dank ik uur. zie Ik zie namelijk op de site helpmanders.com dat we op 4839 euro staan. Uh, daar komt dan nog Dennis een heeft en alle donaties van deze Vrijheid Radio bij.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 Nou, daar ga ik dan graag nog een keer met jou op in. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik kies de momenten dat ik in Nederland ben heel zorgvuldig uit. En ik ben met Prinsjesdag in Den Haag. Dat daar Sven Hulleman de nieuwe gulden Gaat lanceren. Ik weet niet of iemand daarvan op de hoogte is. Dat, Dat is, wordt, een is een digi digitale moment, uh, neem ik aan. Het wordt een gedrukt wow. waardepapier op gedekt door goud, met basis van cryptovaluta. Ik weet het ja. nog niet helemaal precies. Ik, ik heb het wel. Het is uiteindelijk gewoon een letsysteem, een tijdgeldachtig bedenksel. En, en, en de, de gulders hebben geen waarde. Het gaat alleen gedekt worden door goud. Het goud dus het is echt.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 Druk, Maar Sven Hulleman heeft toch best wel uh, naam gemaakt in de afgelopen jaren met de stichting Red, uh, Stop de Rest scheur, nee, ik weet het, ik weet, er zijn zoveel van die uh, initiatieven, maar Sven Hulleman is uh, ja, benaderd door iemand met een hoop geld en die heeft gezegd ga jij dit maar doen en hij lanceert dat in Den Haag op Prinsjesdag. Okay. Nou, dus... Zullen we daar misschien een volgende uitzending over gaan hebben dan? Ja, ik, nou, ik wilde eigenlijk Twan dus uitnodigen om daar oh. ook naartoe te komen. Okay. Ja.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 daar kan je dan alles lezen hierover en er staan ook de Bitcoin adressen, e-gul adressen en noem maar op. Waar je kan doneren en als er nog een bepaalde cryptovaluta is waarvan je zoiets hebt van... Hey, ik wil in weet ik veel, noemen ze een gekke Trump coin ofzo. Je hebt ook de stop Trump coin, hè? Of de stop Trump coin of weet ik veel. Of misschien in een Chinees geval de ICO's wil.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 ja, dat kan ik ja. ook wel, maar dat is volgens mij voornamelijk omdat ze denken... anders te uh, de extreem als stemmen met zijn video. Nou ja, we kunnen misschien het voorbeeld van voor Ron Paul nemen. He, Ron Paul is, uh, is uh, heel erg uh, uh, succesvol geweest in het spreiden van de libertarische ideeën. Waarschijnlijk is er geen enkele libertariër ooit succesvol geweest als Ron Paul... ...in het spreiden van deze ideeën. En de invloed die hij heeft gehad... Uh,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 ...dan ondanks dat ik precies hetzelfde zou kunnen zeggen... ...luisteren ze wel naar jou en niet naar mij. Dat ja, klopt. Uh, van, is dat er wel goed voor de luistercijfers. Ja. Ja, maar. Ja. Maar dan komt dat vanzelf zelf uh, heel de week dan... Uh, ...gehalen ja. Ja. Dat kan ook nog. Ja, uh. <laughs> maar in verband met de lengte van en, en uh, het feit dat we nog een hele berg berichten hebben... ...moet ik wel even een, een eindje aanknopen. Dus uh, ja... Goed, ja, ik wil in ieder geval uh, danken, Tom, voor het uh, deelnemen aan, uh, aan deze uitzending. Ja, wel. En wij allemaal, denk ik. Hè? Ja. Wij allemaal. Ja. Ja. Ja. ja, bedankt voor de steun. En noem nog één keertje die website: helpmanders.com. helpmanders.com, dames en heren. Vergeet die naam nou niet. Dat, ja, heel veel succes. Ja. Oké, okay. okay. doei, doei. Tot ziens. Doei, doei. Ja, goed, eh, dames en heren. Tot zover dan, Twan eh, Manders. En uh, ja, goed, gaan we gaan nu weer verder met het nieuws. En we hebben hier nog wat politieberichten liggen. En ja, die jongens die zitten ook niet stil. Ook al zijn het ambtenaren. Als het maar hè? <laughs> ja, precies, ja. <laughs> goed, hier het eerste politiebericht.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 En uh, dan met name de Centrale Ondernemingsraad van de Politie, de Korn, waarbij dan uh, sprake zou zijn van een uh, zeer ernstig plichtsverzuim. En uh, ja, er is dus ook een aangifte gedaan tegen die meneer Beeltij, Frank Beeltij van uh, tegen het valsheid in geschriften oplichting, verduistering en officiële omkoping. En uh, ja, want het Openbaar Ministerie gaat in oktober bekendmaken dat het zou worden verzorgd. Dat gevolg, sorry. Hij zou onder meer grote hoeveelheden alcohol hebben genutten ten kosten van de politie. <laughs> Hij declareerde bijvoorbeeld rekeningen voor 9 met 9 etens waar 8 plus wijn werden genutten. Op een andere gelegenheid geldt hij zonder verklaring, 198 plus prosecco. Die werden bezorgd aan zijn echtgenoten en gaf hij 5000 euro uit dan onder andere theaterkijkers en een golfkliniek op veiling. En een bad eens. Ja, en dan nog een creditcard lopen, lopen pinnen en uh, allemaal dat soort dingen. Nou ja, en er is dus ook totaal geen toezicht op te houden. En uh, ja, er zou, er zou dan ook nog... Uh... wordt dan ook nog een beschuldiging. Je staat hierin dat die bouwman, die, die dan zeg maar op toezicht zou moeten houden, geloof ik. Die heeft dan uh, dingen door de gul, uh, door de vingers gezien. In ruil voor de steun van die giltij uh, zijn, dan uh, dat is het zeg maar wat, wat ze een beetje vermoeden Maar uh, ja, dat is natuurlijk heel lastig te bewijzen. En die ene is dood, dus ja. Nou dan... ja, ja, al dat geld wat het van uh, dus... Uh... De ondernemers niet wilden laten betalen was uh, gewoon anders, gewoon allemaal in het, de creditcards van deze meneer Giltai uh, terechtgekomen. Ja, er is uitgerekend dat als het wel niet die 7000 bedrijvers hebben geholpen, dat uh, die Frank Giltai dan uh, 312 flessen per seco had. <laughs> ja precies. Dat was heel erg, uh, ja. <laughs> ja, hebben we al geen wegen gehad, dat was ook al. Ja, uh, uh. Nou ja, dit zegt genoeg over wat voor soort mensen erbij, als dit soort als dit mensen...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 Laat staan dat je daar nog naar boven toe uh, kritische organisatie hebt. Ja, dat dan kunnen we hier uh, meteen achteraan koppelen. We hebben namelijk een berichtje over iemand. Uh, ja, wat gebeurt er als jij een uh, nette agent bent? Uh, net uh, in libertarisch opzicht. Politie duwt kritische agenten de ziektewet in. Ja. Als jij agenten kritiek durft te hebben. Ja, dat moet je niet doen dan zie je in de strafhoek Ze zeggen dat je een stoornis hebt en dan ben je dan ongeschikt en ontslaan ze ja is dat dan werkelijk ja dat staat hè oké okay. dat dat wie uh, degene die dat zegt dat is... Uh...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 als je haar door op psychiater laat keuren, dan wordt het gewoon weer een ziekte. Jullie zijn er voor verzekerd. de politie. Ja, ja. Als de mediateur voor ziekte wel, voor die anderen niet, dan zijn jullie je eigen risico dragen. Dus mijn advies aan de politie is, hoewel ik dat nooit hardop zeg, als je als iemand af wil, doe het ja, dan via de verzekeraar en dan gaan ze elkaar lachen. Dan valt het buiten onze kostenpost, zegt de politie. Want anders krijgen we het in de B niet terug. Nou ja, en dan. Uh, dus ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon fraude in principe. Hmm. Gaat het gaat dus over de agenten die uh, bijvoorbeeld uh, kritisch zijn, over meneer Bouwman of zo. Dat zou kunnen, ja. Dus ja. dat is het hangt uh, uh, zeker samen met het vorige bericht. Mm -hmm. Want als het zo'n klimaat binnen een organisatie is, is het natuurlijk niet gek dat dat, dat soort dingen kunnen gebeuren. Als mm -hmm. je mond open trekken en je wordt er meteen uitgewerkt, alsof, uh, alsof je, zeg maar, uh, je goed bij hoofd bent, dan uh, ja, mm -hmm. krijg je dat soort mensen maar spel. zien anders, nog iets over te melden of nog een... Uh,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 de anarchisten, de, zin, de, ja, de, ja, de anarchiste vragen om meer belastingen. jij bent een fascist, want als je voor de vrijheid van meningsuiting bent, en wij gaan je in elkaar slaan bij de tekst. Ja, ja, ja. En dat, dat, nee, nou, wie wil daarbij die mensen ook gewoon echt fysiek slaan en zo? Dat is zo. Oh, oh jongens, dus ik heb wat gemist. In welk land is dit? Uh, Sao Paulo, Brazilië. Oh, okay. Ja, Brazilië volgens mij. Ja. Maar ja, dat, dat is, is toch. echt de timeline kijken. Ja, ah, gooi maar in de groep een post, want de luisteraar heeft dit nu ook gehoord.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 klem komen te zitten, ja. kun je toch dat uiten en die dat is het privilege wat is. Ja, en, het <lacht> en het privilege van de Intra normale mensen, hmm? als, als de mensen echt een zin zouden krijgen, dan wordt het communisme ingevoerd. Dat dit soort mensen die worden als eerste opgeruimd, want die voeren helemaal door de maatschappij. en die worden zijn, die communisten worden, die als uit, waardeloos uitgeput gezien en die ja. gaan tegen de muur. Communisme willen gewoon ook die werkers die nu ook gewoon waarbij eigenlijk doen, willen ze ook nog steeds gewoon aanhouden. Om ja. de productie te draaien. Dus ja, inderdaad. Zij, euh, dit, dit is het punt waarop normale mensen vrijheid van associatie moeten grijpen. En ze zeggen van nou, wij onttrekken ons gewoon aan het dragen van de verantwoordelijkheid voor wat jij doet. En ik snap wel dat dat uh, vergezocht is. Hè, want dat is eigenlijk gewoon libertarisme. Maar ik denk dat dat wel essentieel is. Ik denk dat dat hele praten over vrijheid van meningsuiting dat is een soort rode lab. Een soort nep-argument, want je komt er nergens bij. Je kunt altijd wel uh, lucht in beweging blijven brengen met je stemband, dat je ons weegt. <kijkt> er zijn vastgevallen bekend waarin een keer iemand erop wordt aangevallen of wordt aangepakt. Maar de echte inhoud geef je, vind ik, dat dus mijn stelling, inhoud aan vrijheid van mensheid en geef je met vrijheid van ons associatie. Ja, uh, je hebben nog een paar politieberichten hier, de Tuintjespolitie. Die komt er ook aan. Die is er al trouwens. In Deventer. En die uh, brengt een uh, straat in complete reparoer. roer. Ja, dat was... Uh, maar dat is volgens mij geen echte politie. Maar het is... Uh, uh... De alerte burger. Nog, nee, een, exacte... nog erger dan de politie? Nee, nog erger dan de alerte burger. Dat is de woningcoöperatie. Ah, oh ja, ja, ja. Het ja, ja. nou, is dus eigenlijk verkapte de overheid. En het grappig is dus jij huurt daar een huis...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 Maar ja, dus er zijn uh, mensen die hebben dan, uh, die, uh, van wie de tuin dan volgens verhuurder, iedereen niet uh, door de beugel kan, daar hebben ze foto's van gemaakt en dan uh, zeg maar nou uh, ja dan worden ze foto's gemaakt en die komen in een brief te staan en die wordt dan door de hele straat gestuurd, alsof je zeg maar een schandaal wordt vanavond van uh, kijk eens wat de stelletje bouwkert met, met die hele tuin. Mm -hmm. Maar ja, dat is dat, bij mij dan vooral, uh, mijn interesse in de bericht is vooral want dat is blijkbaar die wonencorporatie, dat gaat bepalen hoe de tuin eruit moet zien. En uh, ja, dus als dat een privaat bedrijf zou zijn. Maar daar vind je de vrije markt, die dan bepaalde eisen aan stellen, dat, dat zou dan prima zijn, maar nu is in feite gewoon de overheid die jou gaat vertellen, wat uh, je wel in je tuin mag doen, uh -huh. Al bijzonder dubieus. Uh -huh. Maar zo Maar is het alleen bedoeld om de buurt leefbaar te houden. De lijn is bedoeld niet als schanpaal, dus je, de foto's zijn gewoon bedoeld als voorbeeld. Dus dat <lacht> <lacht> ja, maar dit is toch een schanpaal, de schanpaal is een voorbeeld. Stel Je ja, een voorbeeld stellen, dus je, handen, en je nagelt iemand aan een standpaal. Ja, dat is. Ja, merk op. Het is een standpaal, het is, maar volgens mij heeft hij de definitie van een standpaal. Ja, dan, dan, dan ben je woordvoerder voor, hè, omdat dit op de kamer. Back to school. Yeah. <lacht> nou, misschien niet, maar. <lacht> ja, we willen hem niet stenen, we willen hem alleen maar raken met stenen. <lacht> ja, <lacht> tot hij er anders over denkt. Ik heb dat... iemand doodgeslagen, ik heb alleen maar een paar keer met mijn vuist tegen zijn hoofd gegaan tot hij stopte met ademhalen, ik heb hem niet doodgeslagen. Uh, ik heb hem niet gewurgd, hij stopte vanzelf met de ademhalen. was ja, zijn eigen vrije keuze om te stoppen met de ademhalen. Uh, uh, ja, goed, ja, nou ja nog, uh, we gaan nog even door met politieberichten. Um, politie schiet man met kettingzaag neer. Ze, ze schieten met een kettingzaag een man neer, of ze schieten een man neer die een kettingzaag vast uh, hoe moet ik dit uh, interpreteren? Toen ja, is dus een melding van gekregen toen ze daar aankwamen, was er een man die met een kettingzaag onderweg was naar de buren, en uh, toen uh, ja... Kijk, hij de waarschuwing van de agenten en toen hebben ze neergeschoten in zijn been. Hij heeft hier vaak over naar het ziekenhuis. Hij wilde de buren verlossen van een overhandelende tak ofzo? Of, uh, wat <coughs> ja, was, dat was de, reken, de, de reden dat hij die uh, kettingzaag uh, verplaatste? Misschien er iets te veel uh, Texas of, of Massacre films uh, <laughs> gekeken. <laughs> ja, wilde hij kwaad aanrichten tegen uh, zijn buurman of uh, jegens, Ja, als je, moet onderweg, ben je buur, die kettingzaag onderweg naar je buurman, die jullie hebt, dan Oh, oké. Okay, een... Oké. Okay. Okay, okay. Ja, misschien wilde die buurman een dienst verlenen. Heb ik genoeg afleveringen van de Rijden en de Rechten gezien? Misschien gaat hij wel een boom vroegen en ging daar de Russie om. E, e, ja, okay. Dat, dat en, is, is, vanoien, dat is zo vaak het geval. Ja. Ja, ja, ja. Dat is echt zo bizar. De, de mensen die ruzie maken over een boom of een erf. Dat ja, is... Ik vind dat mijn favoriete programma.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 Wat alles zo duur gemaakt is. Ja, maar die mensen dat zijn gewoon vaak zijn er ook wel wat oudere mensen of mensen die ja wel in ieder geval overkomen als ik denk, nou, die hebben vast die geen heel druk sociaal leven en die zitten de hele dag thuis te vervelen en, uh, en die gaan ze dan erg aan een schutting die twee centimeter te ver staat of uh, weet ik veel. Er zijn allemaal dingen waarvan je denkt dat het veel opgelost, maar.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 vooral met buren, met wie, want de buren heb je eerlijk gezegd, je hebt eigenlijk nooit ja. goed genoeg geband om dat te kunnen doen. Wie he, niemand laat zo zeggen, je hebt nooit een goede genoeg geband met je buren om te gaan klagen over iets persoonlijks. Daar komt eigenlijk heel simpel gezegd op neer. Komt altijd verkeerd aan en het, het, het blijft altijd hangen. Eh, zelfs als je zegt, nou, hey, je onschutting is fout, dan moet je wat aan doen. Eh, of die boom, die tak irriteert me. Het, het lijkt infantiel, maar twee jaar later is het nog steeds, hè, het, het wordt niet vergeten.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 Je eigenlijk, als je, als je met een kettingzaag naar de buren wilt, doe het gewoon meteen. Meteen? Ja, doe dus meteen wat je wil. Als meteen je nu al het luisteren op... bent en, je, en je, je heeft een probleem met de buren, ga dan meteen met een kettingzaag nemen. <laughs> ik, ik, ik, ik wil niet, maar ik bedoel, als je toch van plan bent dat het gaat doen, of regel het meteen. Het liefst zodat het niet duidelijk is wie het is. Klaar genoeg. Ik ben, ben gelukkig verlengst voor. Links, ja, maar doe het gewoon meteen. Handel gewoon af waar je je aan irriteert. Ja. En laat het in het midden wat er is gebeurd. Als dat kan. Als het ook enigszins mogelijk is. Want als je het bespreekbaar gaat maken, dan kom je echt in jarenlange ellende. Dat garandeer ik je. En gewoon doen. Ja, ik heb, ik heb in mijn leven gaan. vaak genoeg de fouten gemaakt om redelijk met mensen te gaan praten. Daar heb ik echt van geleerd. Wens echt. Je zoveel goud van gaan. de koude kermers teruggekomen. Dat, dat moet je gewoon echt niet doen. Dat, dus ja, dat, dat lijkt heel logisch. van de buren, jarenlang. En jij vindt jij dat je echt gelijk hebt, dat die boom gewoon echt weg moet. En dat je er echt last van hebt. En ze doen het niet. Nou, dan voordat ik bij de rechter zat, had ik al langer keer die boom vergiftigd. Toen die mensen niet thuis waren. Vergiftigen, zet hem in de fik.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 70 jaar oud. Aan oh, dus de leeftijd schat. iemand doodmaken... is dus ook gewoon een duwtje geven dat hij valt... en dan is het gedaan. Dus, ja, maar het was echt bewust. En het, het zo stoms. Maar dat is het gewoon. Dat, buren hebben al gezegd... je hebt nooit een relatie met je buren... dat je een klachtje kan deponeren... en als je het doet... Dus wees je ervan bewust dat vijf jaar later dat nog steeds op de weegschaal ligt. En dat het weegschaaltje ook wordt geïntroduceerd. Want ervoor, als, als je het een beetje in het midden laat en je zegt niks. Ja, zijn er zijn wel weegschaaltjes, maar ja, omdat het niet is uitgesproken, dan ja, blijft het een beetje zo. kan beter ja. pro proberen een goede buurt te zijn. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat ben ik ook van mening. En je, ja. moet ook, en, uh, je moet ook niet uh, raakzuchtig zijn. Zeg dus voor dat je uh, boomtje vergiftigt, moet je ernaar oh, goede buur blijven. Mm -hmm. ja. <laughs> Nee, maar over uh, mediating gesproken, we hebben nog een, uh, een geopo geopolitiek uh, berichtje daarover met uh, Dennis Rotman. Maar het komt zo meteen, we uh, met hebben nog even een klein uh, ja, beetje set-tijd voor reclame. Ja, hallo, iedereen even luisteren, hier volgt de mededeling. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, nog, Ja, voor de ene man van de AIGD, uh, laat we nog even hallo zeggen met elkaar, hallo. Yeah, ja, ja, ja, ja, die meneer van de AVD, die altijd zo trouw luistert. Um, ja, de laagste rente voor ambtenaren. Ja, zij kan eindelijk zich uh, helemaal rot uh, gaan lenen om wat bitcoins te kopen. Want er is een leenboer. Ja. ja, ja, ja, ja. ja is het, het is natuurlijk zo dat ik denk dat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 Maar wat is het probleem op dit uh, punt? Nou, dat, dat, die mensen, dat die mensen geld van ons krijgen, geld van krijgen wat van ons gestolen is. En, en, en, en, en niet moeten vaker worden, bijna niet. Ja, ja, ja, ja. En dan krijgen ze ook nog eens een lager rente. Ja, aan de andere kant is hun leven ook wel zo vlak. Hè, dat ja. geven ze er dan weer voor, voor uh, dat staan ze er dan weer vooraf. Dus ja. Maar iemand van de AFD die al die uitzendingen van ons moet luisteren.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 zich aanmelden en dan krijg jij nog een leuk percentage. Ja, ze kunnen op die, die uh, advertenties bij ons klikken. En dan uh, met die lening kunnen ze dan een uh, CloudMind contract afsluiten bij ja. Hashflare of Genesis. Ja, precies. Ja. <laughs> of een debitcard uh, kopen. Ja. En dan krijg je Vrij Radio ook weer uh, wat geld. En dan uh, kunnen ze nog weer, uh, zijn ze weer in de toekomst voorzien van werk, kunnen wij doorgaan met onze uitzendingen met betere microfoons.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 Oké, okay. gaan ze ra ja. raketten onze richting opsturen? Ik ga er geen ene put van, maar er zouden dus iemand hebben geleerd dat het allemaal van... Uh, en ja, en dan ja. moet dat verkocht worden, hè? hoor is dat? Zo'n uh, raketschild. Ja. Ja. ja, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Luc Guillaume, heeft dat gezegd tegen de Franse radio's en de RTL. Noord-Korea kan binnen een paar maanden een raket met kern, hebben hebben Europa Europa gedaan. Misschien dat je net iets als met uh, die kernwapens van Iran, die al 50, 50 jaar bijna bijna, die dus al 50 jaar bijna hebben opgepunt, punt staan hem niet hebben. Al 50 jaar, dus misschien is dat net iets wat dit, maar. Uh, ja, dan moet dat nou ja, ja. oh. verkocht worden. Hè? Met belastinggeld moet er weer raketschuld uh, gebouwd worden. Ja. Ja. ja, dat zal wel zijn, ja. Ja, ja dat, dat is het gewoon. Om ja. mij is heel de Noord-Korea-crisis, zoals dat die nu uh, gepresenteerd wordt, ik zet het in de zin. In hetzelfde, in hetzelfde rijtje als de, de, de, de wapens in Irak. Die waren er ook niet. Nu zou Noord-Korea. En uh, Syrië? Ja, ook dat. Maar nu zou Noord-Korea. die hebben dus jaren gedaan. om van 1 naar 10 uh, kilo. Uh, hoe waar wordt dat ook weer uitgedrukt? Kiloton? Maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Van, Het is no ja. time in één keer. Uh, zijn ze een dreiging voor Amerika. Met Amerika heeft genoeg kernwapens. om de hele wereld 500 keer op te blazen.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 Ik zou zeggen, hoor, weet je wel, ik, ik geloof er niet, laat ik het maar zo zeggen, ik, ik geloof er niks van. Zo simpel. Ja, wat, wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat ze, dus, ze zeggen tegen de Noord-Koreanen van, ja, we moeten ze gaan pakken, want ze willen die, wat de uh, maken. Maar, ja, er zijn dus ook landen die, uh, meegewerkt hebben om, zeg maar, ze, maar, nou, dat doen wij niet op jullie verzoek, die, uh, we doen met die non-proliferation, gebeuren mee. Bijvoorbeeld in Libië, die heeft de Kadhafi de heeft die wapens uh, opgegeven. En Toen ja. zijn ze daar binnengevallen. En vervolgens heb ik hetzelfde gehad met in uh, Irak, Saddam Hussein. Uh, nou, die heeft ook die wapens weggedaan daar zijn ze ook, ja. En, ja. En, uh, van... wapen, ze ook binnengevallen. En zijn ze gestopt met die gemers en wapens wilden ze ook binnenvallen En zijn ze nu ook uh, bezig geweest om nog verder te destabiliseren. Dus ja, ik geef ze wel gelijk. Ik bedoel verstandig zijn wat je kon doen als heerser van zo'n uh, derde wereldland.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 Het uh, is ook van ja, leven je wapens maar in, of maar op. Nou, dat we dat toen met Irak gegaan, is wel een heel, heel, heel bizarre zeg maar, natuurlijk. Want ze hebben die inspecteurs gestuurd via de VN om te kijken of ze massamilitie wapens hadden. En toen ze zodra ze wisten van die hebben ze. Wat eigenlijk de, de, de, de, het idee was, zeg maar, van we gaan kijken of ze die hebben en als ze ze wel hebben, dan moeten we ze gaan aanvallen. Maar wat natuurlijk ja. waarschijnlijk eigenlijk de bedoeling was, is we gaan checken of ze die niet hebben, want dan kunnen we ze makkelijk aanvallen. Je had eigenlijk zo'n shot moeten hebben en dan zo, vanaf een vliegdekschip, dan zie je dan zo van die bommenwerpers opstijgen. En dan op de achtergrond zie je zo'n, uh, zo'n kruiser, die zie je dan wat van die raketten afvuren. En dan uh, Susan, uh, komt er zo'n generaal aangelopen, die heeft z'n oren dicht en dat dienstvuur zegt ja, fijn dat u even tijd vrijmaakt uh, tijdens het uh, bombarderen en uh, raketbeschieten van uh, Syrië. Nu, we, kunnen we het even hebben over de raket zonder wapen, uh, zonder warhead die uh, Korea heeft afgevuurd? Ja, dat kan echt niet. <lacht> en dan intussen nog meer ja, ja. schrijven, van het vliegdekschip, nog meer raketten, de lucht in. Ja, zo, we hebben ja. waarschijnlijk binnenkort even tijd, want uh, dan kan er een paar uur lang niet gebombardeerd worden, want dan ja. zijn ze in Gaghan-Shutdown. Dank dat u tijdens het droppen van honderden bommen en het vermoorden van duizenden bruine mensen even de tijd heeft gevonden om te reageren op Noord-Koreaanse raketsonder. Ja, ja, gaan, gaan we even met bommen bombarderen, wil je het niet ophouden? Nee, maar dames en heren, jongens en meisjes, voordat we gaan uh, afsluiten met de uitzending uh, heb ik we nog wel even goed nieuws over Noord-Korea en Trump. Uh, Dennis Rodman die gaat, uh, ja, mediaten. Als de wereldvrede afhankelijk is van Dennis Rodman, dan, uh, ja... Misschien <laughs> als er beter kunnen sturen. Ja, dan, echt goed. Ja. Ik denk wel dat die ongeveer even hoog zijn, want die Dennis Rotman naast die uh, Kim Jong-un, dat, dat, die past er twee keer in, maar ik denk dat Frank Visser wat dat betreft meer op de hoogte zit. Nou ja, ik denk, dat het zou wel leuk zijn dat als je Kim Jong-un <lacht> aan de ene kant hebt en dan, aan de andere kant Donald Trump die dan een beetje, en dat Frank Visser er dan te stellen. Met zo'n stemmetje zo. Oh, Vaak en daar moet ik mee doen. Dat allebei elkaar de hand geven en uh, zo, uh, uh, dat zie ik helemaal voor. Uh, wat, wat gaat Dennis doen? Uh, ja, niet jij uh, Dennis, maar uh, Rotman. <laughs> ja, ik ga hem niet naar het doen. Maar ja, hij zegt, uh, I just want to try and straighten things out for everyone to get along together. <laughs> ja, dat lijkt me logisch. Ja, ik vind het geen gek idee. En als het zou helpen mooi. Ik denk dat de wapenindustrie er niet zo blij mee is, maar Ja, Rodman, who added that his trips to North Korea have included lots of laughing, karaoke, keying and horseback riding, suggested that Trump and Kim might find unexpected common ground if they spoke. Ja, dat is natuurlijk wel een bijzondere opmerking. Maar ja, hij kent ze wel allebei, geloof ik. Hij heeft aan een programma van Trump meegedaan en hij is Mattie van Kim Jong-un. Hij is daar een paar keer geweest. Ja, ik ben benieuwd of ze er echt heen gaat, maar dat wordt wel enorm zeker. natuurlijk. Maar kijk.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 Uh, ...tussen tuss tuss al die uh, jezo's weet Ja, je ja, ja. Want het is overduidelijk niet de zin van mij, maar uh, ik bedoel ik denk ik wel goed. Het is natuurlijk wel heel raar om gewoon te zeggen, die Kimming is een prima kerel. Ik bedoel, je uh, kan je zo uh, de rekening die keer aan staan inzetten? Dus uh, nou ja, in ieder geval ja, met deze vreedzame gedachten denk ik... ...dat we wel aan een mooi einde van dit programma zijn gekomen. Ik hoop dat iedereen er ook over zo denkt. Uh, als iemand nog een zegje wil doen, laat het even weten. Ja, ik wil nog één ding zeggen. Vergeet alsjeblieft niet uh, geld te doneren aan uh, de actie voor het wordt wel anders. Ja. Hartstikke ja. idee. Alright. Helemaal mee eens. Ja. Goed. Uh, nou ja, dan eindigen uh, we even met uh, Bosje en Adriaan. En uh, ik wil iedereen nog uh, een hele vrolijke en vooral heel hele erg vrije week toewensen. En uh, ja, uiteraard. Zeg. Volgende week zijn er rozen waarschijnlijk weer. <lacht> Doe, doei doei. Hallo. Allemaal magisch. Vriendjes. Ja. <lacht>